Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In Thailand heeft de legerchef de twee rivaliserende politieke groeperingen opgedragen... om te gaan praten over een oplossing voor hun conflict. Het leger heeft afgelopen nacht feitelijk de macht in het land overgenomen. Het dagelijkse leven in Thailand gaat vandaag gewoon door. Wel zijn overal op straat militairen en lege jeeps te zien. De bewoners lijken de actie van het leger vooralsnog gelaten te ondergaan. Giel Belen heeft het wereldrecord non-stop radiomaker gevestigd. Hij heeft het record op 198 uur gezet. De 3FM DJ maakte om 12 uur bekend dat hij het voor gezien houdt. Vanochtend om 4 uur evenaarde hij al het oude wereldrecord. Dat stond op 190 uur. Giel Belen deed zijn recordpoging om het tienjarig bestaan van zijn radioprogramma te vieren. De school in Hoogvliet, die niet wilde meewerken aan het RTL-programma over pesten, is vannacht beklad. Op de muren van het Einstein Lyceum staat onder meer NSB'ers gekalkt. Op de school was gefilmd voor het programma Project P, maar de directie wilde niet meewerken en stapte naar de rechter. En die stelde de school vorige week in het gelijk. In de buurt van Moskou zijn een passagierstrein en een goederentrein met elkaar in botsing gekomen. Er zijn zeker vier doden gevallen en ook zijn er tientallen gewonden. Het ongeluk oh. gebeurde toen een paar wagons van de goederentrein uit de rails liepen. De trein kantelde en kwam tegen de passagierstrein terecht. De atleet Oscar Pistorius moet zich 30 dagen lang laten onderzoeken in een psychiatrisch ziekenhuis in Zuid-Afrika. Psychiaters gaan bekijken of hij verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij vorig jaar zijn vriendin Riva Steenkamp doodschoot. Pistorius houdt vol dat hij dacht dat hij op een inbreker schoot die zich had verschanst in het toilet. Het weer, periode met zon, maar ook wat bewolking. Het wordt 25 tot 27 graden. In de namiddag en avond kans op stevige onweersbuien. Morgen opnieuw warm, met later op de dag opnieuw kans op buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat tussen Knoop het Everdingen en Noordeloos 5 kilometer file na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Tot zover de verkeer.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 Je lichaam glinstert in de zon. Ik to you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 Essa boek linda, essa boek linda. Provocante, con una bomba provocante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 you like www.zfmzandvoort.nl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 Some hush, little baby, don't you cry One of these, one of these, one of ballad, these bullets come uh, You're gonna rise, you're gonna rise up singing Then you spread your little wings, your little wings And take to the sky, la, la, la, la. There's nothing I'm gonna harm you through. You'll fall from your eyes